Vijf uur. Raymond Sereen met het NOS Journaal. Komen ze vaker aan de bal, spelen ze met meer plezier... en gaat het niveau omhoog, zegt de bond. Jeugdverenigingen zeggen dat er dan veel meer scheidsrechters... begeleiders en materieel nodig zijn om het voetbal draaiende te houden. De Raad van State heeft kritiek op de nieuwe wet... op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Die krijgen de mogelijkheid om in één keer... een grote hoeveelheid internetverbindingen af te tappen. De gegevens mogen drie jaar worden bewaard. De Raad van State vindt één jaar genoeg. Het toezicht op de inlichtingendiensten wordt verdeeld over twee instanties. De Raad van State ziet liever één organisatie die alles in de gaten houdt. Consumenten en zakelijke klanten kunnen vanaf 1 juli een financiële compensatie krijgen... bij langdurige storingen van telefonie, televisie en internet. Minister Kamp is klaar met de wetswijziging die dat mogelijk maakt. Telecombedrijven moeten de compensatie verplicht gaan betalen... bij storingen die langer duren dan 12 uur. Minister Kamp zegt dat de minimumcompensatie van één dag abonnementsgeld... voor een storing van 12 tot 24 uur wettelijk wordt vastgelegd... maar dat aanbieders zich ook mogen onderscheiden van hun concurrenten... door hogere bedragen uit te betalen. In de zomervakantie hebben ruim 650.000 Nederlanders gebruik gemaakt van Airbnb en dat is een stijging van 60% vergeleken met vorig jaar. Airbnb is een internetdienst om bij particulieren een appartement of een huis te boeken. De populairste vakantiebestemming was Parijs, in Nederland was de populairste bestemming Amsterdam. Sven Kramer is het schaatsseizoen goed begonnen. In Groningen won hij tijdens de KNSB Cup de 5000 meter in een nieuw baanrecord. 6 minuten 20, 40, 100 seconden. Dat was bijna 3 seconden sneller dan Jorrit Bersma. Douwer de Vries eindigde als derde. Het weer vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht koelt het af tot een graad of 3. Er is kans op mist. Morgen eerst grijs, Later op de dag meer zon. Het blijft droog. Het wordt 15 graden. Dit was het NMS Journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke spits. De Fides met een kwartier of meer vertraging staan in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe, 20 minuten vertraging. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen, een kwartier. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en het everdingen 20 minuten. En tussen Culemborg en Waardenburg ook 20 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Burgerveen en Zoeterwoude. kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht. Twintig minuten. A15 Gorkem richting Nijmegen tussen Tiel en Echtot. Twintig minuten vertraging door een ongeluk. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Zwijndrecht. Een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopend-Debrechtseplein. Een half uur.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 Dit is Zandvoort draai door, maar dan je anders. Eigenlijk is het meer Hans met zijn vrienden in de middag. En wie zijn mijn vrienden vanmiddag? Vanmiddag is Toetje weer aanwezig en Kleine Toetje is ook weer aanwezig... want die zit al in de box erachterin. achterin. En Ronald is er weer en die doet, de, die doet weer de techniek en die hebt de muziekkeuze weer. U verwachten in dit programma wat is er te doen het komend weekend in Zandvoort en de directe omgeving. Het recept voor het komend weekend, de column van Nel Kerkman, het gedicht van vandaag en in het tweede uur het weer voor het komend weekend. En we maken er zeker weer een gezellige uitzending van. Dat weet ik zeker als ik zo dat gezicht van toets. Ik mag al zoals altijd mag ik de eerste keuze van de, van de muziek... en de rest heb ik er helemaal niks meer over te vertellen. <laughs> we gaan beginnen met The Common Limits. Claim after the, after the storm. Sorry, ik kan er niet eens uitkomen. ik Het is hartstikke lekker, nemen. Ja. Zo moet je een gezellig uitzending beginnen, toch? Oh. Ja, toch? Ja, toch? Nou, over gezellig. Gisteren dat interview met Halloween. Ja. En zo. En uh, wat er allemaal nog bij kwam. Toen moest ik aan dit, uh, dit denken. Ja, zo moet je. Die ja, die ja, ja. ja, ja. ja Hij was heel leuk, altijd toch? Ja. Dat was toch die dame die helemaal met een zwart gezicht en zo? Hoor? Ja, hij onthoudt alleen Lezig de dames. Wit ja, ja, ja. Met heel ja. zwart haar. Zwart uh, haar. Ja. Ja. ja, zie je wel. Een ja. ja. beetje bleek gezicht. Je weet ja. het wel. Maar uh, ja. laten we maar gewoon uh, iets anders even doen. Ja, dan, hè? Doe, maar, doe maar wat leuks. Helemaal ja. groot of ja. zo lijkt me Als Alsof je het wist. Nou, zeg I'm too big Het is jammer dat die plat is nu, hè? Ja, ja. Maar ja, weet je wat? Het is eigenlijk ook een dag te vroeg, hè? Een dag te vroeg? Ja, want het is vrijdag vandaag. het is geen Saturday. Toet! Ja, Helpt zeker? Ja. En ja, dit was nou het befaamde koekje van eigen deeg, hè? Nee, Nee, broodje. Ja. Broodje van eigen deeg. Hooghaard. Broodje nee. gezond, hè? Broodje. Ja. Hij Herman. Weet ik. Goed. Maar... Ga, ga eens wat nuttig vertellen. Hij ja. ja. had je wel. <laughs> nee, niet. <laughs> Ja, het is wel jammer. Hij, ja, het was een rare man, denk ik. Maar hij maakte wel heel mooie muziek. Waarom was het een rare man, denk ik? Ja, weet ik. Ik heb hem wel eens in het, in het echt gezien. Oké, okay, heel... jij voelde het een rare man. Ja, ja. ja <laughs> okay. wij, wij zaten namelijk, ik zal je een verhaal vertellen. We zaten op een, op een camping in, uh, bij de Veluwemeer. En dan was hij aan het afkicken. Yeah. En daar zat hij in een huisje. En daar had hij zijn hond bij hem. En dan had hij een papegaai op zijn schouders. Ja. En dan ging je wandelen, had hij altijd zijn papegaai op zijn schouders. Okay. En wij hadden ook een hond. En toen zei mijn vrouw op een bepaald moment: zijn hond kwam naar onze hond. Van, Ga naar je baas zeggen. En toen zei je: Je gaat hem niet raar doen tegen mijn hond. Ja, <laughs> <laughs> dat vind je het een rare man. Ja, <laughs> ja. Het was wel zo'n zo markante vent. Ja, dat was heel, een heel markant figuur was het. Dat is ja. dus inderdaad. Ja, zeker. Ja. Wat, wat is de is het druk uh, bezig. Ja, hij, is, met hij doet Knokkes van alles, hij praat en ook niet meer mee. Uh, goed, hè, ben ik hè? Ja, je bent onwijs goed. Het ja. ging even niet zo lekker, geloof ik. Hij oh, je er niet mee. <laughs> Door. Bemoeide je met je eigen kippen, ja. ja. Hé, hey, eh. Um, ja. Zijn we zover? Waarvoor? Voor ja. jouw muziek? Oh, ja, nee. ja, Lady uh, Dingers. Die? Ja. Voel je hoe ze af en qua, uh, ja. zeswar, hè? zoiets hè? Wil ja. Jullie vannacht uh, bij mij blijven dus, slapen? Nou, ja, jij niet, maar, maar, maar dat is daar een heel krom-frans. Ja, maar dat zeg jij. Wat zeg jij? Ik zal dan slaap. Ik zeg het netjes. Ja. Dat is waar. Ik ben natuurlijk ook wat ouder. Oh, yeah. nou, nou, Je hebt mij kunnen volbouwen. Dank je, En door. <laughs> Ja, ook wanneer het niet moet, hè? Ja, precies. Je en zit je zo door? lekker mee te tetteren. Ja, hoor. Helemaal gezellig. <lacht> ah, het is wel lekker leuk. Ja, tijd voor een gedichtje, Ja, gaan we gaan weer eindigen Doe maar. En ons gedicht van vandaag heet de Kruispunt. Op het kruispunt van mijn wegen... de horizon vervaagt. Elke richting vol belofte. Mijn passen loom vertraagt. Mijn bivak opgeslagen. Even zonder doel. Speurend naar de tekens... Komend uit mijn gevoel Geduld is mijn gezelschap De rust mijn metgezel Een passen vol verlangen trekt dwingend aan de bel Welk pad leidt naar bezinning? Welk pad bemint onwijs? Welk pad voert naar grote hoogte? Op welk word ik oud en grijs? Wat vraagt om nog vervulling? Wat zou ik graag beleven? Welke richting is de weg? Zodat me alles wordt gegeven. Het kruispunt in mijn leven. Een oase in mijn bestaan. Vertrouwen zal me wijzen. Welke weg ik heb te gaan. Oh. Mooi, hè? Ik, ik zie het raadje, Mooi. Give it up and bring it home to me. Or write it on a piece of paper, baby. So it can't be read to me. I need Your love so bad Spraken van werkoverleg. Ja, hadden wij. Ja. Ja. Maar ja, ik, ik, uh, ik leg wat heel, heel snel voor. Maar, het, uh, kunnen we dames heren? Voor... Ja, we gaan verder. Ja? Ja, daar komt ie. Ja, ja, we worden we... actief. Moet je opletten. Okay. We zijn er weer met de 10.000 stappen van Zandvoort. Oh, ja. 30 oktober. Dat is morgen. Om 10 uur s morgens tot half 12. In Zandvoort hebben we als het wandelen... Het is weer zo'n tekst dat je denkt... Uh, dat moet ik hem? Maar het is ook zondag. Ah oh ja, het is zondag natuurlijk. Ja ik, ja, ik had het verkeerd. Nou, goed beginnen is het halve werk. Kijk. In Zandvoort hebben we het als wandelaars natuurlijk wel getroffen... met de mooie duinen en het strand om ons heen. Het wandelen in groepsverband zorgt er niet alleen voor... dat je weer nieuwe mensen leert kennen... maar ook dat de tijd voorbij vliegt. Twijfel niet en doe gezellig mee op zondag. De wandelingen zullen begeleid worden door Sportsurfers Heemstede Zandvoort... Deze wandeling is een initiatief van Sportservice Heemstede Zandvoort. De naam 10.000 stappen is niet zomaar een mooi rondgetal. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 100 of 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag en die 4.000 extra komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast is het natuurlijk een goede manier om te ontspannen van de dagelijkse hectiek. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur... en is bedoeld voor iedereen die meer wil bewegen... en is ook er geschikt voor iedereen. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Doorgaans vindt de wandeling plaats op de laatste zondag van de maand... en het startpunt zal vrijwel altijd cafetaria anytime, de oude halt, zijn. Heeft u vragen over de wandeling... dan kunt u contact opnemen met Sportservice Heemstedens Antwoord... E-mail is info at Nou, verrassend was dat. Maar um, uh, zondag dus. Ja, het is zondag. Het ja, is altijd zondag. Ik, ik wist het nou, want ik heb het wel eens meer voorgelezen. Ja, bij Snackbar de ja. Oude Halt. Bij de eerste spoorwegovergang. Ja, ik, ik weet niet waar. Is dat haar? De eerste spoorwegovergang daar vlakbij. Oh. Dan kan het niet mis. Oh, oké. Okay. Ja. Oh. Hey, twee, twee dingen. Als je stevig kan wandelen, kan je dan ook slap wandelen? Ja. dat is Wat kan je dan? Rustig. slap wandelen. Stevig panden. en slap. Oh? Contradictie. Ja, ik begrijp, ik begrijp hem maar. Ja, nee, ik oh, denk dan hem, hem echt voor het eerst. Ja, nee. <laughs> Nou, rook. En doe eens ja, wat liever. Ik, ik heb, gisteren Deetje. heb ik gezegd dat ik van hem hield. Dus hij, dat is volgens mij. Hij, hij, hij, okay, hij, hij, hij doet al een beetje aan Halloween. Doet hij doet al een beetje aan Halloween. Hij Als een masker. Hey, en, en, en die volgende, dus het is voor iedereen. Nou, heb ik een broer zonder benen. Ook. Mag hij meedoen? Ja, hoor. Ja? Tuurlijk. Hij wel. Kan hij op zijn handen lopen of zo? Oh. Maar je of moet wel op zorg. tijd... Moet wel Als ook... anderen op zijn handen gaan lopen, dat doet serieus. Ja, precies. Ja. Maar je moet wel op tijd opstaan. Oké. Okay. Ja, tien uur is best vroeg, hè? Je moet eigenlijk achter Petty Labelle, hè, deze? Ja, eigenlijk wel, ja. Yeah, yeah. Blijven maar in overleg met z'n tweeën. Ja, maar weet je wat het is? We missen gewoon dat rode licht. Nee hoor. Ja, ik mis dat niet. Ik mis dat niet. Ik Als je dat vak pak opengooien en jullie zijn, daar zou blablabla doen. Leuk hè? Mis ik hem niet. Ik zag het ook. En ik deed nog mijn vinger op mijn mond zo, mijn wijsvinger zo, ik trek ja. over mijn mond heen. Zo van. Ja, maar dat zijn. Dat een deed Joran Bartel ook toen hij in dat openbaar tobeleefde. Ja. <laughs> Ah Hans, jij ja. had nog wat leuks. Ja, want ik moet ook wat vertellen. Want anders ja, een, ah. ja ja Ik doe het over muziek op zondagmiddag. Nou, wat gezellig. Ja, van vier tot zes. En dat is nu zondag, wordt er op een feestelijke middag. En verwelkomen voor het eerst Lex Koppolse, zanger-gitarist. Ook Elvin Mubarak zal ook weer zijn nieuwste gedichten voordragen. De middag zal verder worden verzorgd door docenten Onno van Dijk en Wouter Agen. Zingt hij, hij dat gedicht? zeg jij? Zingt hij dat gedicht? De middag wordt verzorgd door de docenten. Zijn nieuwe gedichten voor de. Ga er dan ook niet op ingaan, gewoon door, joh. Ja, sorry. Ze doen het onder andere <laughs> een greep uit het repertoire van ZZ en de Maskers. De beroemruchte Nederlandstalige groep uit de jaren 60-70. U bent weer helemaal van harte welkom. En u weet het, we heffen geen entry. De deuren gaan open om half vier en de toegang is gratis en hier wordt gelachen. Locatie: Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Ja, ik moet het ook eigenlijk gewoon niet doen. Nou ja, weet je, je, zei, je, zei, je begon eigenlijk het uh, hele stukje met muziek in de middag. Ja, nou, he, zo heet, de heet muziek, het ja, muziek. En op dan de wordt er een gedicht voorgedragen. Ja, en nou, zingt hij dat gedicht misschien. Het is een feestelijke middag en we verwelkomen voor het eerst... Lex Kopolse, zanger-gitarist. En luisteraars, ook Elvin Moerbarak zal weer microfoons dichtzetten. Ik doe het dicht. heel zachtjes, doe ik hem dicht zo. En dan, ga ik dan, dan ben ik de enige die nog te horen is op de radio... Dat zijn wij. En dit zijn en, en dit zijn de Google Dolls. And I give up forever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 De column, de column van, van, de, van de week van Nel Kerkman. In ieder ja, bijna goed. Volgens mij, dus volgens Nel Kerkman... ik zeg het er even heel duidelijk bij dat het niet mijn woorden zijn... laait elke keer de discussie over de knecht van Sinterklaas weer op. Welke kleur wordt het dit jaar? Sinds kort is de toon door RTL ook wel gezet... Ze hebben besloten om de kleur van Piet te veranderen in een wit gezicht voorzien met slordige vegen, de schoorsteen Piet. Het is net alsof hij zich gewoon niet gewassen heeft. Ik moet er erg aan wennen, net zoals dat ik moet wennen aan de regenboogpieten in Haarlem. Voor mij blijft Piet gewoon zwart. In 2015 meldt de Verenigde Naties dat het uiterlijk van Zwarte Piet moet worden aangepast. Vervolgens kiezen, eh, vervolgens kiezen diverse winkelketens voor gekleurde en veegpieten. Hoofd Piet Erik van Muiswinkel nam ontslag bij het Sinterklaasjournaal. Hij kan zich niet langer vereenzelvigen met het veranderde uiterlijk. Hoe zonde is dat toch jongens? En er gaat van alles ten koste van het kinderfeest. Eigenlijk te triest voor woorden dat een Nederlandse traditie om zeep geholpen kan worden... Of uit Amerika overgewaaide halloween zo'n braaf feestje is... met spoken, veel bloed en afgehakte armen? In het boek Zandvoort van Toen van J.A. Steen... staat een schitterend verhaal over hoe Sinterklaas... toch naar Jan in de Krooistraat komt. In het verhaal vraagt Jan aan zijn moeder... of de man ook bij hen langs zal komen. Daar beschrijft zij, well, hij zijn Sinterklaas zo... Hij komt helgaar uit Spanje en je hebt een lange witte beerd. Net zoals ouwe de wit en zijn heb altijd een zwarte knecht bij hem. En als je nou rottigheden hebt uithaald, dan ga je mee in een grote aardappelzak. Verder is Jan bezorgd of het paard over hun dak komt, want dan laasert hij vast door de deur heen. Armoed troef bij Jan dus. Gelukkig is de intocht van Sinterklaas in Zandvoort nog steeds een familiefeest. Met zwarte en gekleurde pieten. Gekke pruiken, dunne en dikke knechten, op stelten en op malle fietsen. Alles kan. Kijk, en dat is de kracht van Zandvoort. Gewoon lekker je eigen gang gaan en niks aantrekken van wat er ieder zegt. Want aan de buitenkant van het raadhuis staat immerse Spreuk. Trek u niet aan wat jeder zegt, maar doet. Dat billig is en recht... En daar voldoen we gewoon aan. Misschien moet de landelijke intocht maar naar dat billig is en recht. En daar voldoen we gewoon aan. Al oh, dus Nel Kerkman. Is dat eigenlijk dat taaltje wat jij... Is dat, is dat uh, uit Zandvoort? Of niet? Nee, volgens mij wel. Je deed het echt goed. Ben je ja, geboren in Zandvoort of niet? Ja. Ik zou dat niet kunnen. Ik ben blijkbaar jou gegeven. <laughs> Maar ik kom ook niet uit de antwoorden. Doen. Nou, ik, er zullen vast mensen zijn die het nog beter kunnen dan ik hoor. Ja. Maar um, ja, ik, ik, ik heb me daar altijd wel een beetje in verdiept. Ik vond het heel leuk. Ja? ja want he? als ik tegen jou zeg, poffers kunnen beter water waterstrijpen. Kijk, dat bedoel ik. Dan heb je geen idee. En door. <laughs>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 The boy said, my name's Johnny and it might be a sin But I'll take your bet you're gonna regret Cause I'm the best as ever been Johnny, you're ozin' up your bow and play your fiddle hard Cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards And if you win, you get this shiny fiddle made of gold But if you lose, the devil gets your soul Opened up his case and he said, I'll start this show and fire flew from his fingertips as he roslined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this.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 Dat, dat, dat je van dit nummer bro. heb je een, een soort van parodie en dan gaat het over wiet. wie? Wie? Over, niet over wie? Wiet? Wiet. wiet. Hash. Hash has, has puppy. Hash nee. Hush puppy. Nee, niet. Hash. Hash puppy. Ja. Wie, de, wie, de, wie de sterkste hash heeft. Wie de wiet, Hoor je wel maar zie je niet? En door. <lacht> morgen, morgen, dat wou ik even aanhalen, morgen is de veteranendag in Zandvoort. Een dag die in het teken staat van het eren van de Nederlandse veteranen. Burgemeester Niek Meijer ontvangt Zandvoortse veteranen in het strandpaviljoen De Haven van Zandvoort... voor een bijzondere bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het Veteratencomité in Zandvoort. Dit jaar wordt, naast de samenzijn, aandacht besteed aan de ontwikkelingen bij de krijgsmacht. Vooral aan de inzet en de begeleiding van de militairen zelf. Alle inwoners van Zandvoort zijn van harte uitgenodigd... om dit bijzondere moment mee te beleven... en kennis te maken met de veteranen. Zaterdag 29 oktober om 11 uur... in het strandpaviljoen de haven van Zandvoort. Goed initiatief. Ik, ik heb ook vijf jaar in dienst gezeten. Ben ik dan ook veteraan? Ik ben wel oud natuurlijk, maar ben ik dan ook veteraan? U luistert naar ZFM <coughs> en we gaan weer door met nuttige... Dit is ZFM zeg, maar. We don't need no education, we don't need no thought control, no dark sarcasm. Hello. Oh. Ik dacht eerst dat jij dit deed, weet je dat? Ja. Ja, dat deed hij ook, maar toen nee, had hij nee, zijn microfoon nog niet ik dat hoor ik dat aan staan. Ja. We, we, gaan, we gaan wat anders doen. De wereld van op CFM. Ja, ik heb een heel, heel interessant onderwerp. Wat gebeurt er als je een bruistablet inslikt? Wat een bruistablet doet in een mond is duidelijk te zien in YouTube. Hier wordt al gelachen. Met een twijfelachtige glimlach... proberen wat pubers een mond vol schuim binnen te houden. Schuimbekken. Ja, zoiets. Het idee van een bruistablet is dat je deze oplost in water... zodat de geneesmiddelen die erin zitten ook vrijkomen in water. Weg, weg, weg waar? Kees uit. hoogleraar klinische farmacie aan de Maastrichtse Universiteit. De opgeloste medicijnen zijn er eenvoudig op te drinken... en kunnen snel beginnen te werken. In een bruistablet zitten meestal veel vitamine C... En natriumbicarbonaat. In water reageren die stoffen met elkaar, waarbij onder andere koolzuurgas ontstaat. Dit koolzuurgas zorgt voor de bubbels. Kan het kwaad wanneer dat niet in je glas, maar in je maag vrijkomt. Ik heb het nooit geprobeerd. Maar ik kan me voorstellen dat het voelt alsof je te veel cola drinkt, zegt meneer Neefs. Je zal er flink van gaan boeren. De kans bestaat bovendien dat de tablet al in je slokdarm gaat bruisen. Wanneer de koolzuurgas niet weg kan... zal de slokdarm opzwellen... een beetje zoals een ballon. Oef. En die zou dan best eens kunnen gaan scheuren. Nou. Wat een gezellige spelletje. Ja, wat een ja, ja, rare wat dingen. Maar ja, Ik weet niet of je wel eens op, op Facebook gezien hebt... maar ze doen rare dingen hoor. Uh, dat soort dingen zie ik meestal niet. Nee, op een ik, ik kijk wel eens naar de televisie. Ridiculous moet je er maar eens naar kijken. Dat is een van de programma's. programma. Ja. Op, nou, je ziet raarste, de raarste. Mensen helemaal lijp af en toe mm -hmm. hoor. Weet je wat ik ook nooit geprobeerd heb? Nou... Trein terugkoppen. Nee? Ja, nee, het werkt niet, hè? Nee. nee. nee. nee. Bungeejumper zonder taal kan ik nooit gedaan. Waarom zou je in vredesnaam een bruistablet Ja, in dat wijsleken? weet ik niet. Het is een onderdeel wat. Dat staat in de Quest 101. Ik denk, dat vind ik een leuk iets. Een Abonne bruistablet. Ik zou het abonnement opzeggen als ik klaar was? <laughs> nou, ik heb hem achterkleed. Take a chance, raise his hand, sing a song. Ja, dat blijft het zeker, ja. Over het belletje. Hij ringt zijn bel, zegt hij. Ja. En Leg jij het maar uit of ga ik het hem uitleggen? Nou, ze gaat het nee, anders uitleggen. Ga, ik, ik wil wel iets serieus. Um, um, het stond in het krantje... Um, over de lichtjesavond. Uh, op donderdagavond... 3 november... wordt er een lichtjesavond georganiseerd... op de Algemene Begraafplaats in Zandvoort. Deze bijeenkomst duurt van 7 uur zavond, tot 9 uur avonds en is bedoeld om dierbare overledenen te gedenken... een lichtje te plaatsen op hun graf... en een wenskaartje op te hangen bij de vredeszuil. In navolging van andere gemeenten wordt deze avond georganiseerd... door commissie Berggraafplaats zandvoort in samenwerking met gemeente Zandvoort en uitvaartcentrum Haarlem. Aan het eind van het jaar denken mensen in deze periode vaak even terug aan hun dierbare overledene. Um, de behoefte om weer eventjes wat dichter bij deze persoon te zijn is dan vaak wat, net even wat groter. Een moment van aandacht en een warm ontvangst op de begraafplaats kunnen op deze avond een lichtpuntje zijn, al dus een woordvoerder. Om zeven uur s avonds wordt uh, aan de bezoekers van de lichtjesavond als welkom een grafkaars aangeboden. ...waarna zij een wandel, verlichte wandelroute kunnen lopen... ...met als verzamelpunt de vredesuil op het oude gedeelte. Voorafgaand aan het noemen van de namen van de overledenen in 2016... ...om ongeveer acht uur... ...zingt de Zandvoortse zanggroet Yubi Caritas enkele liederen. Vervolgens kunnen de genoemde nabestaanden een gedenklichtje plaatsen... ...op het hart van een perkje onder de grote boom. De nagedachtenis wordt afgesloten met een, opnieuw het zang. Alle aanwezigen kunnen op een daarvoor bestemd kaartje een wens schrijven... en aan de boom ophangen. De uh, aangeboden bloembollen mogen dan in het perkje geplant worden... zodat in het voorjaar 2017 een mooie bloemengroet te zien is. Nou, ik vind het wel een heel mooi initiatief eigenlijk. Dus uh, die wilde ik even delen bij deze. Nou, blij dat het kon. Ja, toch? Ja. Ja, nog het We worden er toch een beetje stil van, hè? Ja, ja. Ik vind het een mooi iets. Ja, weet ja vind, vind ik ook. Uh, ja, met, vooral met de Kerst en nieuwjaar ja. op de een of andere manier ja. mis je dan net even wat harder. Ja. Want alles is gericht op gezelligheid en samen zijn. Ja, en dan is daar vaak zo'n lege plek aan tafel. Ja. ja. En uh, vind ik dit wel een mooi iets. Ja. Dus, uh, Zeker. Bij deze. Zeker. Okay. Zal ik er een beetje stemmige muziek achteraan gooien? Zo mooi. Dat kan ik wel. Ja, dat vind ik ook. Ja. Het is zeker al het einde van het, het eerste, is, eerste uh, uur. We zijn er bijna, ja. Ja, het ja. gaat sneller. Dus we gaan naar uh, nieuws en uh, sponsoren. En de boodschap, ja. Ja, dan um, En dan komen we straks weer terug. Ja, precies. Uh, ja. We zijn meteen weer terug. En wij zijn dan meteen weer gezellig. Oh. jawel. Waarom dat net niet dan? Jawel. Hé, <laughs> hey, uh, uh, we gaan eruit bij de, uh, een ouder natuurlijk. Ja. Maar die is niet zo heel bekend, denk ik. Steve Winwood. Higher low. Waar was hij ook wel jongen van? Ja, zoek hem op.